Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vulkaanuitbarsting op La Palma is na ruim drie maanden officieel voorbij. Met ruim 85 dagen was het de langste uitbarsting... op het Canarische eiland in Mensenheugenis. De Combre bieja was van 19 september tot 13 december actief. Sindsdien zijn er tien dagen lang geen nieuwe lavastromen of aardschokken geweest. Wel stoot de vulkaan nog altijd giftige gassen uit. De autoriteiten waarschuwen dat de vulkaan altijd plots weer actief kan worden. Door de uitbarsting is een man om het leven gekomen, duizenden mensen moesten hun huis uit, een kleine 3000 woningen en andere gebouwen zijn verwoest en de kosten van de ramp worden op 900 miljoen euro geschat. Paus Franciscus heeft zijn traditionele kerstboodschap uitgesproken... het Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld. De paus sprak vanaf het balkon voor een publiek op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Vorig jaar gaf de paus een boodschap vanwege de coronapandemie vanuit een aula. Het plein moest toen leeg blijven. De paus riep op tot dialoog. Volgens hem de enige manier om conflicten op te lossen. En Mali ontkent dat er in het land Russische huurlingen actief zijn. Westerse landen, waaronder Nederland... beschuldigde Rusland ervan steun te verlenen... aan het omstreden huurlingenbedrijf Wagner. Dat heeft volgens analisten nauwe banden... met het Russische leger en het Kremlin. De Tweede Kamer is bezorgd dat de Russische huurlingen... het werk van de Nederlanders die in Mali zijn ingezet kunnen ondermijnen. Het omstreden huurlingenbedrijf wordt beschuldigd... van mensenrechten schendingen en corruptie. Volgens Mali zijn er geen huurlingen in het land... Maar Russische trainers. Dat zou onderdeel zijn van een akkoord tussen Rusland en Mali. Wie die trainers zijn en wat ze precies doen, is niet duidelijk. Het weer bijna overal droog. Morgen vanuit het zuiden bewolking. Later op de dag valt er wat lichte motregen, lokaal met ijzel. De temperatuur ligt morgen van onder het vriespunt in het noordoosten... tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Zit hier heel alleen kerstfeest de vieren. De straat... Mijn naam is Dave van Wel en ik wil jullie via deze weg hele fijne feestdagen wensen en een goed en gezond nieuwjaar. Van ZFM Zandvoort, Geoswijk hier. Ik wil jullie een hele fijne kerstdagen en een mooi, verspoedig en vooral gezond nieuwjaar wensen. Voorbij Onverwacht Op die koude dag Zo mooi En je lacht naar mij Meteen was het dak Ik was betoven Toen ik jou daar zag Als in een droom Ben jij toen meegegaan Leven. Ik wil met jou van alles doen. Ik hou van jou vanaf dat eerste moment. Ik loop op de wolken, dit gevoel heb ik nooit gekend. van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Rome Topper en ik wens iedereen hele fijne feestdagen... en nogmaals was een gelukkig nieuwjaar.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 Is toch een liefde en samen zijn? Wie legt het uit? Kon jij maar bij me zijn? Waarom is het zo onheerlijk? Je hield toch ook zoveel van mij? Ik hoor nog je woorden liefde. Ik hoop dat we samen zijn. Vandaag.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 ...is toch liefde en samen zijn. Wie legt het uit? Kon jij maar bij me zijn. Met kerstmis samen zijn. Fijne kerst. Beste luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort. Namens Arno Kolenbrander wensen wij u hele fijne kerstdagen... ...en een mooi en voorspoedig en vooral een gezegend, gezond nieuw.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 Christmas, once a month. Beste luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort, namens mijzelf, Juan Richard, wens ik u hele fijne kerstdagen en een mooi en voorspoedig en vooral gezegend gezond nieuwjaar toe. Uh. Wow. En ik wens u... Christmas Naastaten. En ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe. En uh, hou het hoofd koel, jongens. Zo is het. je jullie gek maken. Adieu, parapluie.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 Met kerst thuis te zijn, het mooiste geschenk dat er is. Een tijd om te prijzen, mijn hartje zal wijzen, daar hen niets om is. Met kerst thuis te zijn, familie en vrienden dichtbij. Je bent dan bevangen voor een groot verlangen. Samen te zijn Met kerstdanks te zijn Het mooiste geschenk dat er is Een tijd om te prijzen Mijn hartje zal wijzen Naar hem niks zo niks Met kerstdanks te zijn Familie en vrienden dichtbij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 Radio breien van Ancora. En namens Ancora wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en liefdevol 2022. Ahoy! Feliz Navidad! Ready? Mijn naam is Wilfried Wilslein en alle luisteraars en kijkers van ZFM Zandvoort, ik wens jullie hele fijne kerstdagen, een mooi en voorspoedig gelukkig 2022. Je hebt me ooit gezegd, ik kom bij jou schaar. Geduldig heb ik steeds op jou gewacht. Maar nu het bijna kerst is, laat me weten. Of zeg iets dat de eenzaamheid verzacht. Ik weet wel dat de mensen zullen praten. Lieve schat, ik kan er niet omheen. Dus ik zou je graag nog één ding willen vragen: Zijn we samen deze kerst of toch alleen? Het heeft geen zin om nu nog. Can I? Te kiezen. Het is moeilijk, maar we komen er doorheen. Dus ik zou je graag nog één ding willen vragen. Zijn we samen deze kerst of toch alleen? Zie. ooit aan de overkant misschien, mijn God, het ging allemaal veel te snel. Te veel herinneringen waar ik jou dankbaar voor ben, zo fijn dat ik je heb gekend. Is de mooiste kersthits hoor je hier. Snowflakes falling down below Children playing in the snow Entertainment voor you, meer dan radio, het ja, is de mooiste tijd van het jaar. Omring toch liefde, gezellig samen met elkaar. Maar jij bent zoveel beter dan koekjes of snoep chocolade. Zo zoet echt niets overtreft. Een kus op jouw mond, voor de haard op de grond. Ik hoop dat jij het beseft, want het is Kerstmis En jij hoort hier bij mij. Bij jou voel ik me fijn. Mijn verlangen in jouw armen. Ik wil bij je zijn met Kerstmis.